Ja, luisteraartjes, daar zijn we weer. Je luistert naar Ridder Radio en ik ben die Jaap. Hoeveel gauw, Jaap. En je luistert naar Kletspraat en het is vandaag vrijdag 22 september 2023. En ja, ja. We zijn er weer, we zijn er weer. Het is 11 uur. En uh, ja, oké. Okay. In ieder geval... Uh, Els, bedankt voor het programma, de wilde bezemrit. Ja, <tied> oké, okay. we gaan even kijken wie er allemaal op de chat zit. Ja, ja, Reda Radio, ja, dit is Reda Radio. Oh jee, ben ik te vroeg begonnen? Even kijken hoor. Oei. Even het geluid wat harder zetten. Eh, de stream werkt wel bij mij, of niet? Nee. Had oh, ik heb hem niet aangezet. Oh. Oké, okay, luisteraartjes. Je luistert naar Reapie op Redder Radio. Dit is Klespraat. Het is vandaag vrijdag 22 september 2023. En ik zou zeggen, welkom allemaal, Els bedankt, bedankt voor je programma. De wilde bezem... Ja, ik zal ze vergeten aan te zetten. Oh, schandalig. Ja, ik druk wel op de opnameknop, maar niet op de uitzendknop. Die staat nu aan. En als het goed is zo te zien, draait mijn stream... Alleen hoor ik nu Willem de Ridder op de achtergrond. Maar op de podcast kan je het wel horen. Want ik ga het, het nader natuurlijk nog een keer op de podcast zetten, zoals jullie begrijpen. Ik ben er gewoon in de lucht hoor. He, he, he, he. He. Ik ben online hoor, ja. Ik hoor maar alleen dat ik dacht dat ja. Wil ja, naar bed? Nee, nee, ik ga nog lang niet naar bed. We gaan nog niet naar bed, nog langer niet, nog langer niet. En ik ga nog niet naar bed, la, la la la la. En we gaan nog niet naar bed, nog langer niet. Ja, ik ben, ik hoor mezelf. We zijn daar. Jojo. Naar bed, nog lang nee, niet, nog lang niet. We gaan nog niet naar bed. Ja, la, la la la la. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo, sorry, sorry. Even, hoor, ik moet even wat uit mijn kamer halen. Want dus kan ik niet zitten, hè? Ik ga niet in de keuken zitten. Daar heb ik geen zin in. Zo, daar ben ik dan. Even mijn stoel neerzetten. Zo, ja, ik ga niet in de keuken. Wat op? Ik ga niet in de keuken zitten. Kom eens even. En nee, Even gaan niet in de keuken zitten, mensen. Ik zit lekker in mijn kamertje. In mijn kamertje. Wat verdikkeling. Zo mensen. He, he, zo, daar zijn we dan. He, he, het ging even mis. Ik drukte per ongeluk alleen maar op de opnameknop. En ik vergat op de uitzendknop te drukken vandaar. Maar goed, ik ben in de lucht. Merkte ik al via de feedback. Het is toch goed gekomen. Het is nu uh, vier minuten over elf Welkom allemaal op, uh, op Ridder Radio met Jaap met Kletspraat. Uh, ja, ja. Zo, we eens even kijken wie zullen we allemaal. Verwelkomen, CPA, Dread, Dread, Sunset, Easy, Marianne, Mascotte, Nimue, Gypsy Star, Danny uh, en nog uh, de mensen die op de IRC-chat uh, zitten, die wel op de chat zitten, maar niet zichtbaar zijn. Op, uh, op uh, Discord. En de mensen die niet op de chat zitten, maar wel luisteren. Allemaal welkom bij Kletspraat. En we nemen de boel ook op als podcast. Zodat jullie later terug kunnen luisteren. Oké, okay, nou, ik ben een weekje weg geweest. Vorige week zaterdag ben ik naar Lemelen geweest. In Overijssel. En dat is een speciale vakantieort voor mensen met een handicap of mensen die uh, ja, ouder vandaag. En uh, ik ben met mijn vrouwtje meegewijs daarheen. En het, uh, ik had me toch, uh, ja, ik had niet zulke hoge verwachtingen eerlijk gezegd. Ik denk nou, ze allemaal saaie oude uh, mensen, weet je een beetje zielige mensen. Maar het viel me hartstikke mee, ik vond het hartstikke leuk. Ik heb hem prima vermaakt daar. Nou, ik heb nog zo, uh, ben nog nooit zo in de watten gelegd als daar. We mochten niks doen. Ja, alleen je bed moest je zelf opmaken wie dat kon dan. Maar uh, ik mocht niet eens koffie halen. Nee, nee, dat doen wij wel. Nou, we hebben niks tekort gekomen, hoor, mag ik jullie wel zeggen. Uh, eten werd voor ons gedaan. Uh, nou, de hele dag uh, werd ze vertroeteld. En... Uh, ja, we zijn uh, even kijken wat hebben we gedaan. Maandag, uh, nou zondag hebben we een rustig dagje gehad. En uh, ja, spelletjes, weet ik wel, van alles en nog wat. Ze hadden wel televisie, maar er werd weinig tv gekeken. Nou, ik heb praktisch geen tv gekeken daar. En meer mensen niet, dat ding stond meer uit als aan, s'avonds. avonds. Maar ik heb niks gemist van die televisie, want uh, spelletjes gedaan, gezellig zit uh, keuvelen. Nou, uh, ik kon zoveel veel alcohol drinken, wat ik wou. Ik heb wel elke dag wel vier uh, flesjes bier op. Uh, uh, koffie, uh, thee, nou ja. Eten was ook vertreffelijk. Wel een hele goede cocktail, zo Echt een professionele kok. En allemaal vrijwilligers, hè. Die daar werkten ook. Allemaal vrijwilligers. En, uh, ja, wat moet ik nog meer zeggen? We zijn maandag, uh, zijn we... Met een huifkar van 25 meter lang. Met twee paarden ervoor. Twee Belgische paarden. Dan zijn we door een boer... Uh, uh, in de omgeving uh, rondgewandeld. Uh, er is ook nog een landgoed. Die is opgekocht. Door een, uh, een of andere uh, landheer. Of wat dan ook. Of een baron. Of een, weet ik wat het voor iemand is. Of iemand van hoge kom afwezen. En die... Uh, die heeft voor het nageslacht al die boerderijen in stand gehouden. Alleen de meeste zijn al gewoon bewoond. Dat zijn uh, geen uh, actieve boerderijen meer. Maar daar wonen gewoon mensen in. Die ook gewoon een baan hebben. En uh, zat, uh, er wordt allemaal voor het nageslacht bewaard. Er werd van alles verteld hoe vroeger er gewerkt werd. En er zitten we hier en daar wel de actieve boeren bij maar. Uh, ja, het ziet er uh, een beetje uit zoals honderd jaar geleden, zeg maar, weet je. Een oude waterput uh, die al jaren niet meer gebruikt wordt. Ik heb al heel veel foto's gemaakt. Uh, ik heb een deel op mijn smartphone genomen, foto's. En ook nog een deel op mijn gewone digitale camera. En, ja, die moet ik allemaal nog even bewerken. En dan ga ik dus een dia show op film zetten, op video. Met een leuk mu muziekje op de achtergrond. En dan ken ik dat wel eens een keertje online zetten. Hè? Dus uh, ja, ik heb wel allemaal foto's plaatsen. Maar ik maak er gewoon een, op video een dia uh, uh, presentatie van. Uh, misschien met commentaar waar ik zie wel hoe ik dat doe. En dan kunnen jullie er ook van meegenieten. Dus dan zet ik er wel een keertje op WhatsApp of op... Uh, op uh, de chat van uh, Facebook. Nou ben ik van Facebook af. Ik, heb nog wel, ik zit nog wel op de Facebook chat. Dat heb ik nog wel op mijn telefoon. Ik heb de rest, de rest uh, gebruik ik niet meer. Ik ga niet meer op Facebook. Ik heb uh, schurft aangekregen. Ik vind uh, zulke rare regels is bij Facebook dat uh, ja, ik kan het jullie wel uitleggen. Maar dat, dat, uh, ik vind ze heel kinderachtig daar. Zo, toch en zo conservatief. Ik denk nou, krijgt de rambam maar lekker bij Facebook. Ik gebruik nog wel de chat van uh, mijn Facebook account. Uh, maar ik ga niet meer zelf op Facebook foto's plaatsen of berichten zetten. Ik gebruik hem alleen om te chatten. En ik gebruik alleen Whatsapp om te chatten. En verder doe ik niks meer met Facebook. Ik heb Twitter ook een schop onder zijn kont gegeven. Of X. X of X, hoe het hem mag heet. Die heb ik ook weggedaan. Ik doe daar niks meer mee. Ik vind het allemaal zulke kinderachtige regeltjes. En ik kan het jullie wel uitleggen, maar dat heeft geen zin. Want uh, nee, voor mij geen, uh, geen sociale media meer. Wat een flauwekul, zeg. Idiotereel. En die gasten zitten er alleen maar om, om geld aan je te verdienen. Want je ook nog eens een keertje. tot Het irritante doodgegooid met advertenties waar ik niet op zit te vragen. Maar daar betaalt nog liever een paar euro per maand voor dat er geen reclame op zit. Zodat het gratis is en je wordt doodgegooid. Net als op YouTube, ook precies hetzelfde. Als je eigen filmpje erop zit, wordt hij zelfs nog onderbroken door reclame. Jos Sodemy erop. Kijk, daar hebben we gelukkig nog een alternatief. En dat is archive.org. Daar kun je reclameloos je filmpjes op kwijt, je foto's. Je kan ...podcasten erop, zonder reclame. Alleen vragen ze dan vrijwillig een, een bijdrage naar eigen keus... ...van minimaal 5 dollar per jaar. Van minimaal. Het is niet verplicht, maar oké. Okay. En dan als je één keer per jaar 5 dollar stort... ...dan zijn ze ook blij, want het kost natuurlijk ook een hoop geld. Als mensen dat wereldwijd doen, nou, dan komen ze genoeg... Zat aan een tax hoor, want daar wordt wereldwaard gebruik van gemaakt. Nou, binnen twee maanden zitten ze al aan hun budget en dan kunnen ze weer een jaar vooruit. Want het kost natuurlijk miljoenen euro's. Hè? Dus uh, ja, wereldwaard komt dat. Ze zitten al binnen twee maanden wel aan een tax hoor. Dus dat zit wel goed en het is niet commercieel. En ik hoop dat het ook zo blijft bij archive.org. Dus een tip voor de mensen die willen podcasten of filmpjes willen plaatsen. Het is reclameloos. Het is gratis. En uh, ja, het is heel makkelijk. Dus eh. Uh, je kan niet zetten erop. Maar je kan wel een berichtje achterlaten als je iets goed vindt of niet goed vindt. Je hebt ook een hele archief van oude radioprogramma's van, uh, van over de hele wereld. Uh, podcasts staan erop. Oude... Uh, ja, platen, opnames van 100 jaar geleden kun je beluisteren. Rechtenvrije muziek kun je beluisteren. Ook moderne rechtenvrije muziek. Waar geen buma Stemra recht op zit. En die mag je ook gebruiken. Om uit te zenden. Zolang je er zelf maar geen geld aan verdient. En geen reclame maakt op je radiostation of op je podcaststation. En je mag het gebruiken. Sommigen mag je zelfs bewerken. Alleen je moet dan wel. Ook die licentie delen via Creative Commons. Dat is een soort bumastemra voor rechtenvrije uh, muziek. Um, of voor film. Uh, dan moet je dan ook diezelfde rechten die jij hebt ook doorspelen met jouw bewerking. En dat zit het allemaal goed, geen probleem. Dat kan je allemaal met archiv.org. En het adres is Argif. Dus a r c h v i www.org.org, dus uh, kijk maar op internet, dan kan je het allemaal zien. Dus uh, weet u, die, voor degenen die dat nog niet wisten, ook, want bij Ridderradio zijn er ook mensen die het wel weten. Oké, okay, voor hen is het niets nieuws, maar ik zit even te zoeken naar mijn chat. Even kijken hoor, ik zit wel lekker uh, te kwakkelen, oftewel kwekkelen. Maar ik moet even terug naar de chat zelf. Dan ga ik eens even kijken. Um, ja, de red zegt de volgende keer vaak. zes minuten eerder je stream starten. Oké. Okay. Wat er altijd komt. Ja, ik was drie, drie minuten van tevoren al begonnen. Maar vergeten de uitzendknop aan te, te klikken. Dat was de reden dat ik wat later was. En er zit ongeveer twintig seconden vertraging tussen... Uh, zeg maar, hetgene wat je inspreekt. en wat de mensen luisteren. Ja, en als ze zeggen. Oh, dan moet ik dus ook iets eerder beginnen. met praten. leuk, Jaap. zegt Els, lekker verwend worden. En Red, Red zegt. Facebook is onsympathiek. vond ik al vanaf het begin af. Van. ja, dat zijn ze ook. En Emilio zegt eindeloos naar bewegende plaatjes kijken. als een kat voor de wasmachine, zegt Emilio. Hihi, uh, ik had een kat. En... Die sliep in de wasmachine. Oei. Een mascotte zegt. Ik zit regelmatig op Facebook. Maar zal mijn commentaar maar vorm houden? geloof niet dat ik dat netjes kan omschrijven. Haha. Nou ja, goed. Uh, ja, ja, mensen zijn geneigd, natuurlijk, hun emoties te tonen. En uh, ja. Nou, ik zal jullie eerlijk vertellen hoe het gegaan is. Dus ik had een, een plaatje. was een tekening. Die had ik nota bene van Facebook. Dus een vrouw die pijpt de neus, een lange neus, van een man. En dat is een, in het Engels dan, hè. Het is gewoon een tekening. En die, man, die vrouw die heeft de neus van die man in haar mond. Dus die pijpt ze, zeg maar. En dan zegt die man, als, als antwoord op wat die vrouw doet... Nee, schat, lager. En dat had ik dan gereplaced op Facebook. Nota bene een plaatje van Facebook. Word ik eh, krijg ik een waarschuwing... Ja, er zijn seksueel explotiete plaatjes, pornografie. En dat mag niet. Je kan zeven dagen niet chatten. Nou ja, ik weet niet. Ik kon gewoon met iedereen chatten. Of plaatjes delen of wat dan ook. En ik denk, joh, wat is dit? Een tekening. En het is gewoon, je ziet niks bijzonders. Je ziet alleen een vrouw dat ze de neus van die man in haar mond had. En hij zegt alleen maar, nee schat, lager. Nou, wat is daar nou En nog een tekening ook? En ze zijn niet eens naakt, gewoon netjes gekleed. Een tekening, een cartoon. In het Engels. En die zet ik op Facebook, krijg ik een waarschuwing. Ik denk, oh zo, de mythe op, weg met dat Facebook. Gebruik alleen de chat nog. Maar goed, dat is de reden waar ook, eh, dat ik denk, joh, fuck off. Ik heb X er ook afgeflikkerd, dat voormalige Twitter... Die wil ik ook niet meer, want dan word je ook doodgegooid met reclames. En daar word ik ook een beetje moe van. Dus ik doe daar niks meer op. Ik, ik doe alleen maar chatten met mensen die ik ken. En, en op uh, WhatsApp, daar blijf ik natuurlijk op. Het is ook wel van Facebook, maar goed. Daar kan je alles op zetten. Niemand die daar aan naar kraait. Maar goed. Maar ik ben helemaal klaar met die gasten, weet je. Uh, ja, oké. Okay. Dirk die zegt. Hij mag er ook niet op lijken, vrees ik. Ja, joh. Maar ik vind het allemaal. Eh, ik vind het allemaal zo heftig allemaal, weet je. Dat, met dat vinger hebben ze het over het Hollandse vingertje. Nou, die Amerikanen kunnen er ook wat van. Hoor. En ik zou je nog wat sterker vertellen, de, de meeste pornofilms komen uit Amerika. Hè? Dat christelijke Amerika. Met een en, en hypocriete gedrag. Het meest huigelachtig land is Amerika. Ook de inwoners, de meesten. Zo conservatief als de ziekte. Uh, huigelachtig als de pers Ze doen alles stiekem. Alles doen ze stiekem daar, die protestanten. Kut christenen daar zo. Zo dat ik het zeg. Maar uh, het zijn vieze huigelaars. Ik heb niks met Amerika. Echt. Ben blij dat China de nieuwe wereldmacht wordt. Echt waar. Ik heb niks met dat land verder. En zeker niet met dat regime. Maar ik heb liever hun als wereldmacht dan Amerika. Weg met Amerika. Weg ermee. Poeh. Ik ben helemaal klaar met ze. Nee. Maar goed. Genoeg geklaagd. Genoeg gemopperd. Eh, goed. Ja mensen. Ik heb een leuke wijk achter de rug. En mijn vrouw ook. Die heeft zich ook wel prima van maakt. En ik vond het echt heel erg meevallen hoor. Bedoel, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, oh ja, en woensdag, uh, donderdag, wat hebben we dinsdag nou gedaan? Oh, dat weet ik eens. Oh ja, toen zijn we nou naar de markt geweest in Ommen. Dat is ongeveer 8, 9 kilometer vandaan. Nou, daar uh, zijn we nog op de markt geweest. Uh, woensdag hebben we een rondvaart gehad op de vecht. Dat is een rivier uh, Onme, ongeveer een kilometer of. Ja, hoeveel kilometer hebben we gevaren. We konden niet de hele rivier ja, een groot stuk afgevaren, en dan keerden we om. En dan gingen we weer terug zijn. Nou, ik denk een uurtje of zo, anderhalf uur. Maar uh, ja, dat was wel leuk. Uh, ja. en er werd ook wat verteld en zo. Uh, de, de, de eerste scouting uh, padvinderij was uh, uh, vlakbij om. Uh, naast de vecht dat was een landgoed. Heeft die, uh, ...degene die dat landgoed be bezitten, heeft een deel geschonken aan de scouting Nederland en dat is de grootste scouting uh, van Nederland daar qua uh, oppervlakte. Ik weet niet meer hoeveel vierkante uh, hectare, maar het was wel veel. Dat weet ik wel. Dat is de grootste scouting qua uh, grondoppervlak van Nederland. En uh, ja, scouting, ja, dat is belast in de rij. De, vroeger. Uh, het leek me wel leuk. Oh, ik ben er nooit lid van geweest. Maar het leek me wel leuk vroeger. Alleen ik vond die apenpakjes niet leuk. Met die gekke petjes. Daarvoor ben ik er niet opgegaan. Ja, de nou, is dat veranderd. Hadden ze wel moderne kleding. Er zijn zelfs scoutingverenigingen waar ze helemaal geen uniformen dragen. Die zijn er ook. Nou, als ze dat nou. 20 jaar eerder hadden gedaan, had ik wel bij de scouting gegaan. Want ik mocht vroeger van mijn ouders kiezen. Wil, wil, je, wil je op zwemmen? Wil je op judo? Of wil je bij de padvinderij? Ik zei, nou geen padvinderij met die apenpakjes. Nou ja, eh, zwemmen, dat heb ik al op school. Weet je wat, doe maar maar op judo. Dus heb ik op judo gegaan. Dat heb ik ook een paar jaar gedaan. Ik doe daar niks meer mee. Ik, de hele weet nog niet eens meer. En eh, een gegeven toen ik voor Judo al was, kreeg ik het een paar jaar later op school. Ik kreeg elke week na schimmeles ook nog een Judo-les. Een uurtje in de week. Dus ja, had ik er geen zin meer in, kreeg ik het op school. Ik denk, nou, oké. Okay. <laughs> maar goed, Judo-pak had ik geloof wel bewaard. Dus dat was zo gelukkig. Ik wil bewaard als te duur om het weg te gooien, dat was ook zonde. Ik weet niet wat er daar verder mee gedaan gaat... ...dat mijn broertje nog een blauwe maandag op judo heb gezeten. Uh, dus ja, die heb ik nog uh, niet zo lang hoor, maar... Uh, uh, uh, ja, wacht eens dus even hoor. Direct zeggen, het mag er ook niet op lijken, vrees ik. Er zijn vast ook Amerikanen die Facebook zon in de die zullen er zeker zijn. Al die beeldschermplakkers weten niet... Hoe de echte wereld voelt straks. Hè? Dat is ook zo. Leuk Jaap. Heb ik ook, geju ik heb ook gejudo'd. Zegt Danny. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb ook een aantal jaren op judo gezeten. Zegt Drijfdred. En daarna ook wat jaren bij scouting. Maar echt waar. Scouting lijkt me hartstikke leuk om dat te doen. Weet je. Alleen die apenpakjes, jullie weten nog wel, hè? de oudere generatie onder jullie weten het wel. Die rare petjes, die gekke korte broeken. Eh, ik vond het toen al stom, weet je. In oh, de jaren zestig al. Ik denk, ja, die club op zich leek me leuk. Els heb ook op judo gezeten, zo, zo. Kijk eens, en Danny hebt erop gezeten. En eh, Dredd hebt erop gezeten. Ja, ik heb niet verder dan de oranje band gehaald. <laughs> Dus uh, ik had er zelfs oranje slippen. Maar het eerste witte band, daar begin je mee. Dan krijg je twee gele slippen. Dan, ga je, dan krijg je de gele band. Dan krijg je één oranje slip en nog een oranje slip. Dan krijg je de oranje band. Maar oudere groepen jongens en meisjes die wat ouder zijn, die beginnen gelijk van band naar band. Die slip is alleen met uh, jeugd, toch? Maar volwassenen of wat oude, jong volwassenen... Ik ga meestal van band naar band. Tenminste, zo heb ik het... Uh, zo, uh, zo is het mij uh, verteld dan. Maar ik vond het judo op zich wel leuk, hoor. Maar... Uh, ja... ja uh, weet je, in de jaren 60 was het al heel populair... vanwege Anton Geesing natuurlijk, hè. Toen die wereldkampioen werd in 1964. Dat uh, rode heel Japan. Raoude, dat is... Uh, voor het eerst sinds eeuwen geen kampioen meer waren met judo. Eh, wereldkampioen dus. En dat vonden ze vreselijk, want dat was natuurlijk een nationale sport daar, hè? een Japanse sport. En eh, ja, kijk, de, wat redt zeggen is waar hoor. Het is een beetje milita te militaristisch. Daar ben ik wel mee eens, want ik weet in ieder geval, eh, het is door een Zuid-Amerikaan... Eh, uh, is dat bedacht, hè, die scouting. En uh, ja, dan moesten we moesten voor de vlag groeten, hè. Dat was hier in Nederland toen ook zo. Ik denk dat dat wel veranderd is, hoor. Een beetje dat militair is, dat denk ik wel een klein beetje vanaf. Wat ze nu dragen, dat lijken meer op die mounties... wat ze in Canada hebben met die, met die rare hoeden, weet je. Nou, dragen ze die hoeden ook niet meer, geloof ik. Maar ze dragen in ieder geval niet meer van die gekke uniformen... die wij vroeger in de jaren 60 en 70 droegen, hè. Tenminste, ik dan niet, maar mijn leeftijdgenootjes. En eh, ja, maar aan de andere kant leek het me wel leuk, maar die uniformen zat me tegen. Ik vond dat stom, weet je. En nog hoor, als je die oude beelden ziet, denk je, ja leuk, maar, maar je ziet er echt niet in lopen. Eh? Nou ja, goed, dat is op een gegeven moment veranderd. En wat ik al zei, er waren ook scoutingclubs waar je geen uniformen hooguit, een badge op je, op je kleding... Of een sjaal om je nek. Dat ze weten, oh jij ja, bent van die en die scoutingclub. Maar dat militaire is dat denk ik we wel een beetje vanaf hoor. Maar gewoon die, die, die, die leuke dingetjes die ze doen, weet je. Ik had een gele band met een groene slip. Oké, okay, oh, dan ben je ja. verder gekomen als ik het nog schot. Maar wacht eens dus even. Je hebt toch eerst een uh, gele band met groene slip. Maar voor mij, je begint met wit. Dan krijg je geel. Dan krijg je oranje en dan pas groen. Dan krijg je bruin. Dan krijg je zwart en dan krijg je de eerste dam. De tweede dam. Gele band met groene slip. Maar voor mij moet dat dan een oranje slip zijn hoor. Of ik moet me vergissen, maar ik dacht dat de volgorde wit, geel, oranje, groen, bruin en dan zwart. En dan krijg je die dam. Ze. Dat is dan nog hoger. En het is eindeloos. hè, Er is geen einde aan. En dat duurt jaren jaar voordat ze een hele hoge hebt, hè? Dus, hebben. Uh, even kijken hoor. En Reddit zegt ik zou onderhand niet meer weten wat voor band en slip ik had met jullie. Te lang geleden. En uh, en nu zegt Sunja, Bossebol. Hmm. Ja ik hou ook van Bossebol hoor. Wat schrijft Zet dan? Een Oké. Okay. Van mijn vierde tot mijn zesde er waren er weinig meisjes. Ja, bij ons ook. Bij ons zaten ook maar een groot twee of drie meisjes. En er waren jongens, ik ga dat we met een man of... Nou, vijftien à twintig man of zo zaten wij toen. Als ik me goed herinner. We hadden zelfs een tweeling. een broer en zijn tweeling, en die waren behoorlijk lang hoor. Ja, nog groter als ik. Ons broer en zus hadden allemaal al zijn rood haar. En die waren nog stevig gebouwd ook. <lacht> die, die jongen was stevig, maar die zus ook vonden. Die, die, die, die, ze, ze keek naar je en lag op de grond bij wijze van spreken. <lacht> ja, die giet was echt goed. met Gido. Nee, die kreeg ik echt niet onderuit hoor. En ze was best wel, ja, niet echt dik, maar gewoon stevig, weet je. Echt uh, zoals jou, een, zoals een beetje als Geesink, zeg maar. Groot en... En maar op rijtje hups. Jaapie die waar pootjaak. En nou Jaapie lag op de grond voordat hij al dacht van ik ga jou op de grond gooien. Dan lag Jaapie ineens. In plaats van, uh, van die tweelingzus, uh, zeg maar. En ik geloof me te herinneren dat ik de groene band had. Maar zeker weet ik het niet meer. Robert Baden-Powell, Londen 22 februari 1857. Nereri uh, 8. Januari 1941 was een luitenant-generaal in het Britse leger. Schrijver en grondlegger van de scouting. Dat in Nederland vroeger ook wel padvinderij of verkinderij werd genoemd. Ook dat een Zuid-Amerikaan of zo. Of een Zuid-Afrikaan. Oké. Okay. Ja, Powell. Ja, dat klinkt heel bekend. Dus dat is een Engelsman. Oké. Okay. Uh, je wrijft het aan geheim geen joh. Uh, en als korte zeggen hoe precies werk, uh, weet ik ook niet. Zo lang geleden, maar ik had een gele band met. Groene slip. Heb nog een prijs staan van die club kampioenschappen. Tweede geworden. Zo. En Elsie zegt: omdat er weinig meisjes waren. kon ik ook bijna nooit Westerheid nieuwe band als slippen halen. En Zuid zegt: hij heeft wel een tijdje in Zuid-Afrika gezeten. Die baden Power Oost oh, hier wel. Toen nog connectie met Zuid-Afrika. Sinds dat zich. Hi -hi, waren het er twee. En Nu zegt: ze hebben wel lekkere chocolade. Chocolade. De dingen. Cake, koek en alles. Hier. Oké. Okay. Ja, ik ben ook gek op bossenbollen oh, hoor. Heerlijk joh. Oh, dan moet ik wel even mijn stream aan. Ja, die is, doet het nog wel. Maar na een half uur gaat mijn scherm op zwart van mijn laptop, waar ik op uitzend op dit moment. En mijn telefoon gebruik ik voor de chat. En ik wil niet dat. Uh, dat Ik probeer het zoveel mogelijk gescheiden te houden dat die laptop al zijn energie kan gebruiken om uit te zenden. Dus niet dat ik per ongeluk iets wil schrijven en dat ineens een stream eruit legt. Vandaar dat ik dat uh, uh, chatten op Discord via mijn telefoon doe. Oeh, een heel verhaal uh, komt de Oeh, nou dat ga ik allemaal niet voorlezen hoor, dat duurt te lang. Het is een heel verhaal over judo. Of over scouting, maar dat ga ik allemaal niet lezen, hoor. dat duurt me te lang. Maar uh, ja. Dus eh. Uh, Zo, jongen, een verhaal zeg. <laughs> Gelukkig wel in het Nederlands. <laughs> ja, dat scheelt wel. Als jullie het willen weten, moet je de chat maar even lezen. Maar dat het duurt me te lang om dat allemaal uh, op te ratelen. Dus eh, uh, ja. Maar ja, goed, even op, even op mijn weekje vakantie terug te komen. Ik heb. Uh, hier en daar wat foto's gemaakt, zowel met mijn smartphone als met mijn camera, ja die ga ik uh, morgen of zondag of zo. ik denk dat het zondag gaat worden, en maandag ga ik halve dagen werken, mijn wond is uh, als zodanig, uh, ja er zit nog een korst op, het is niet meer nat geworden, ik heb af en toe nog wel pijn, maar ik ga maandag halve dagen werken, ik heb mijn chef gebeld van nou ik wil maandag proberen. Hij ah, zegt: Nou, het lijkt me wel verstandig als je maar halve dagen begint. Ik zeg: Oké, okay, is goed. Dan doe ik gewoon licht werk natuurlijk. En dan ga ik s'middags dus lekker naar huis. Ja. Dus, eh, Nou ja, prima toch? Ga ik lekker halve dagen werken? Ik vind het best. <laughs> ja, toch? Ik bedoel, eh, ja, altijd op dat, dat thuis zitten. Dat is ook niet. Ik uh, zit al een uh, maand thuis. De 21 augustus had ik één dag gewerkt. Nou, ik dacht dat ik dood ging. Wat pijn had ik zeg. Ik dacht, nou, euh, toen ben ik dinsdag lekker thuis gebleven. En dat is precies een maand geleden, de 22 augustus, bleef ik thuis. En na een maandag ga ik uh, voor halve dagen werken. Dus uh, wel licht werk natuurlijk. Hè. Je snapt wel dat ik niet, geen kilometers kan lopen natuurlijk dan. Maar eh, dan ga ik smiddags middags gewoon weer naar huis doen. We zien wel hoe lang ik halve dagen mag werken. Het zal een eh, paar weken duren. Ja, als die pijn weg is, dan eh, vind ik het best hoor. Dan, eh, dan ga ik gewoon hele dagen. Ja, dat thuis zitten, daar word je ook gaar van hoor. Zodat nou, dus ik gelukkige weken er tussenuit mocht. Mijn chef vond het goed. Maar die dagen <coughs> kun je niks aan doen, die ben je gewoon kwijt. Ook... Eh, die moet je gaan opnemen. En die ben je kwijt. Ze hebben me dan beter gemeld. Voor die week. Maar ze kunnen het wettelijk, kan je daar niks tegen doen. Het is niet wettelijk dat ze er recht op hebben. Want ziek is uh, jammer, je bent gewoon je verlofdagen kwijt. Maar ik mocht wel weg. Ik mocht wel weg. Dat mocht wel Daarom hebben ze me ook beter gemeld. En ze zeiden: nou, kijk maar, als je die maandag. of je komt werken of niet, kijk maar. Dus ik heb uh, vanmiddag even nog naar mijn baas gebeld. Naar mijn chef. En ik ga zeggen: ik zeg, dat we ook wel maandag weer proberen. Hij zegt: nou, het lijkt me verstandig om halve dagen te beginnen. Hij zegt: kijk maar. Uh, uh, dus, uh, nou, oké. Okay. Dus, eh. Uh, goed. Ja. En Sun, die zegt: uh, O, C-rum, Emilio. Dan moet je zeggen: ah, Sun. Maak me gek twee. En zon zegt. Nou gratinet taart. Van patserie. De rouw uit Vrucht, Die moet je ook ooit proberen. En Miljo zegt. Gaan we doen zon. En zon zegt. Lijken wel kunstwerkers die taartjes daar. Lijken me een lange ei. <laughs> Heb trouwens echt wel bewondering van mensen. Die dat kunnen maken zegt Emilio. En zon Zegt hebben vast een website kun je alvast even kijken ja, nou, zo, ja ja dat is ja mensen hebben zo'n een website hoor dus uh, ja ja het is iets minder alweer vier minuten over half twaalf ja nou als ik straks klaar ben, met uitzetten ga ik even lekker douchen nou eerlijk met bed nou ik moet zeggen die bedden daar zo in die hoort. Nou, die sliepen heerlijk. Het zijn een soort ziekenhuisbedden. Zoiets wat mijn vrouw ook heeft. Maar die liggen lekker hoor. Die dingen zo. Een lekker dik stevig matras. Lekker hard matras. Nou, niet van zachte matras. Heb ik een hoor. Nou, ik sliep eh, binnen, binnen vijf minuten. Was ik onder dan Lag ik al te slapen. Heerlijk is dat. Zalig, zalig. Ja, jongens. meisjes. Die heeft zo zegt Ja, die... Uh, nou, ratinetaartjes van de rouw zijn inderdaad niet te versmaden, zo lekker. En Sun zegt: hebben ook chocolaterie. Ja, dat doet mij denken aan dat filmpje van Kouten en de Wie, Met de vieze man dat hij die bonbons gaat proeven. Ja, dat kunnen jullie misschien wel herinneren, denk ik. Dat trouwens ook, ook nog op YouTube. Zoals ze dat ziet. Oh, jullie kennen het wel, denk ik. Ja, zegt hij dan. Mag ik er nog eentje proberen? Die andere slok ik in ene door. Nou, dan krijgt hij er nog eentje. En dan uh, zegt hij. Ja, ik heb moeilijk hier de boer om de ugen kotsen. Hè? Staat hij dan. En dan staat hij staat zij dan binnen de bier als vrouw verkleed. Staat hij dan van. Oh jee. Die trekt zijn gezicht van, oh jee, als hij dat nou maar niet doet. Maar hij loopt er een beetje te stangen. En dan loopt hij zo naar buiten. Daag, zegt hij dan. Daag. Jouw ja, lachen, als je dat ziet. Ik blijf ervan genieten, die en bie. Ja. Ja. Ja, je lacht je wezenloos, joh. Ja, ik ga me binnenkort weer eens dus lekker met mijn muziek bezighouden ik kijken met mijn synthesizer, je heb ik nog, niet, nog niks mee gedaan. Uh, ik heb ook geen ruimte, moment, maar ik moet ruimte maken. Dus ik moet een buisentafeltje erbij nemen. Dan ga ik gewoon naar de kringloop, die is hartstikke goedkoop voor een paar euro. En heb ik een buisentafeltje, die schuur ik even een beetje witte verf eroverheen, even drogen. En dan, dan dacht ik dan, hup, uh, dan kan ik daar die spullen op zetten. En ik kan ik lekker muziek maken met mijn synthesizer. Dan ga ik er opnemen. Ja, over die uh, basgitaarles. heb ik nog niks over gehoord, want er is geen, geen ruimte. En zodra er een plekje vrij is, dan kan ik komen. Want ja, die proefles ging ook niet door. Want ze zeggen, ja, dat wordt je vaste uh, dag dat je les krijgt. Ik zeg, ja, elke donderdag om twee uur dan zit ik op mijn werk. Ik zeg, dat gaat niet. Ja. Ja, oké, okay. of zaterdag of zondag, hoe laat kan men niet schelen, of het ochtends, middags of avonds is. Nou ja, als er een plekje vrijkomt, dan zouden ze me mailen. Nou ja, dat kan ik lang wachten denk ik, maar goed. Ondertussen ken ik ook van internet ook wel stukjes, uh, ja ik heb van Bach's ook wat meegekregen met die gitaar. Uh, een boekje, waar staan ook allerlei oefeningen op. Om op basgitaar te spelen, dus ja, daar kan ik altijd nog eh, op oefenen. Natuurlijk, zou ik nog een uurtje het is dus meer dan genoeg. Je dus, eh, hebt of nee, Sunset schrijft. hebben ook zo, chocolade, -derie. en Emilio zegt: ze hebben inderdaad een web... ...stek... Wat erg, hihi, -hi, zegt Sunset. En Emilio zegt: je bent echt niet goed. Voor mijn lijn. Een zegt ik haal een hele taart diepvries. Die kun je dan laten snijden. Is handig. Dan kan je, kan je af en toe een puntje nougatine taart uit de diepvries pakken. Mijn miljo zegt nu ga ik op zoek naar chocola hier. <laughs> ja, als je chocola in huis hebt. Ja, dat ken ik. Ja, en ze moeten lachen. <laughs> ja. Zo, ja, dat is lekker hoor. Ik ben, ik ben ook gek op suikera. Ja. Ja, bossenbollen. Oh man, dat is ik wel boffel. Ik heb ze wel gegeten, ja. Niet uit een bos zelf maar gewoon in de, Uit Den Haag. we gaan denk ik met hetzelfde recept. Nou, dan zijn het geen echte bossenbollen, want ze zijn niet in den bos gemaakt. Dan zijn het geen echte bossenbollen, ook hoor, is het exact hetzelfde. Oh, komt die bakker uit Den Bosch en dan maakt hem hier, is het een Haagse bol. Nee, hij moet daar gemaakt zijn, dan is het een echte bossenbol, vind ik hoor. Ik kan niet zeggen, dit zijn Scheveningse haringen, terwijl ze in Denemarken gevangen zijn. Nee, het zijn Deense haringen, geen Hollandse nieuwe. En ook geen Scheveningse, Oh, is het een Scheveningse visser. Of eentje uit Urk, of weet ik veel waar vandaan, of uit Kultwijk, of weet ik veel. Het, het is gewoon een Deense haring, klaar. Ja, Hollandse nieuwen, Hollandse Nieuwe, nieuwe. hoepelop man. Er wordt gewoon in Denemarken gevist, voor de kust van Denemarken. <laughs> Want daar komt de haring. En vandaan die we hier bij de kraampjes kunnen kopen. En ik heb al een paar, een paar gegeten. Maar zijn je eerlijk hoor, ja, ik ga niet elke week haring eten. Geen moment is een scheur erof. En dan denk ik, nou, ik ben er nou een beetje zo, die haring komt nou mijn neus uit. Dus dat doen we dan uh, even een poosje niet. Net als ja, ik ben gek op, op, op Kapsalon. Hè? Kapsalon, maar om dat nou elke week te eten. Ah nou, nee. Af en toe vind ik er lekker. Maar elke week? Ah, nee. En dan weer eens een hamburger. Eén keer in de week zondag. We, Dat eten we ongezond. Elke vrijdag. Dan had ik wel weer een kapsalon deze week. Ja, vorige keer was de pizza. En de keer daarvoor was het patate of een hamburger. En zo elke vrijdag weer eens wat anders. Ook koken we niks. En dan gaan we lekker ongezonde fastfood. Weet je wel. Bij de snackbar of bij de pizzeria hier om de hoek. Die ook... Uh, Kapsalon verkoopt. En ook hamburgers trouwens. En broodjes donner. Dat is ook lekker. broodje donna. Ja, dat is ook lekker hoor. Oh, heerlijk. Ja, het is uh, meer in de kippenvlees. Uh, ja. Allemaal halal. Ja, nou, mij maakt het niet uit hoor. Ik, ik heb collega's die... Uh, ik moet geen halal. Ik zeg, wat is er nou mis met halal? Nee, ja, dat is islamitis. Ja, en... Het smaakt niet anders dan een gewone kip. Eh? Die dingen die worden zo op die manier geslacht dat er geen bloed meer in zit. En dan als ze eruit lopen, eh, en ze worden gezegend. Nou, dat is alles. Het is gewoon dezelfde kip die jij bijna een, een, een christelijke boer koopt. Het dus smaakt hetzelfde. Dus ik vind dat zo onzin. Eh, hey, wat gaan we al al? Jos, stel je niet aan, doe normaal. Het is niks mis mee hoor. Het is een beetje als koser, hetzelfde eigenlijk een beetje. Daar ook niks mis mee. Het is gewoon normaal voedsel. Alleen ze doen er geen toevoegingen, bij, geen kleurstof is of wat dan ook. Nou ja, daar ben ik ook tegen toevoegingen wat dat betreft. Kijk, ik bedoel niet kruiden of wat dan ook. Maar echt die vieze smaakstoffies. Of die vieze kleurtjes die er niet in horen. Je moet vlees eten zoals het is. En geen rare smaakstof. Eh, Synthetische smaakstof of kleurstof is. Dat bevordert, nou, niet bepaald de gezondheid. Dus, ja, als het gewoon gebakken is. Het is dus gewoon vlees. Niks mis met hallo hoor. Echt niet. Wat, wat voedsel betreft. Dus, uh, oh, Danny gaat slapen. Oké, okay, nou, Danny. Danny zegt: Tot van de week allemaal, ik ga slapen. We zijn al twee dagen aan het varen met onze nieuwe boot. Wordt erg slaperig van morgen vroeg richting thuis. Al. Bedankt, Jaap. Oké, okay, Danny, wel terug en bedankt voor het luisteren hoor. En doe, en doe Raymond de groeten van me. En ik zou zeggen, veel plezier met je nieuwe boot. Slaap lekker, Danny zegt als. Dat wordt repen, Dirk. En Danny zegt van de uitzending nog Jaap, Lekker allemaal. Slaap lekker allemaal, thanks Jaap. En Dirk zegt, huiswerk plus repen in de rode verpakking. Ja. Huismerk plus reep in de rode verpakking. Vroeger had je koetjesreep. Voor mij bestaat dat nog steeds hoor. Koetjesreep. Maar eh, ja. Ik denk dat dat nog wel bestaat. Oké okay, de groeten terug van Rij. Oké okay, dag Rij. Groetjes van mijn kant. En Veel plezier met jullie nieuwe boot. Ik ben benieuwd volgend jaar. Als ik weer bij jullie kom. En hij is vast wel groter denk ik. Hè? Die boot. Ja. Hij heeft precies daar. Zegt hij ook. rusten, Danny. Dus, eh, uh, oké. Okay. Ja, mijn lieve mensen, het is bijna kwart voor twaalf. We hebben nog 16 minuten, 15 minuten. Dus we kunnen nog eventjes lekker de boel vol volpraten. Dus, gussen, liegezel, liegezel. Ja. Ja, zo is dat. Ja, bedabdoe. Bros, bros, bros, bros, bros zeg Ja rusten, Danny, zegt ze. Bros, bros, bros, bros, bros, bros. En ja, als ze met die reclame met, uh, hoe heet ze ook weer, dat ze in een schuimbad zit. Zit in zo ziet net de tieten niet, jammer genoeg, maar goed. Dan zie je de grote schuimlaag. Uh, hoe heet die vrouw ook alweer, die actrice? Ja, ze leeft ook niet meer. Uh, hoe heet ze nou ook weer? Uh, van Lou, daar ligt laatste in de law. Het zal wel voor jou wezen. Hallo, daar ligt een luister in de la. Het zal wel voor jou zijn. het is pas februari. Ja, Adèle Bloemendaal. Ja, ja, ja. Ja, die lag gewoon onder zijn schaamdeken. Hè. In zijn bad. je kon net de titel niet zien. Ja, Adèle, en dan ze bros, bros. En dan ze zo heen en weer gaan. He, zo, dat zeep, zo. Zo, uh, ja de ruft. <laughs> ja, ja, ja. Ja, was een mooie vrouw hoor. Ja, was een mooie, mooie meid of dat zo. Echt hoor. En haar zoon, ja, die speelde in Sam Sam, hè, die zoon van haar. Hè. Ja, daar kon je ook mee lachen. Dat was ook echt gek hoor, die gozer. Hoe heette die ook weer Ze was toch, uh, Adèle was toch getrouwd met, uh, met uh, uh, Donald Jones, hè, ja. Donald Jones, ja, ja ook zo gek, joh. Uh, uh, er lacht hem altijd rot als die vent op tv. Dat was, was echt lachen. En die gekke zoon van hem ook. Ja, dat was... Uh, uh, hoe heet die gozer nou? Zijn moeder was Adele Bloemendaal... En, en zijn vader was Donald Jones. Ja, dat was een Amerikaanse uh, zwarte man. Dat was, een uh, Amerikaanse afkomst. Dat was... Uh, ja, ja, ja, Jones... Ja, oh ja, tuurlijk heet hij dan ook Jones met zijn, achteren, maar zijn voornaam weet ik niet meer. Maar hij zat in de Vlaamse pot, speelde hij ook, hè. Dacht ik, of niet? Oh nee, dat was uh, to, uh, uh, Sam Sam, was dat zo. Ja, dat is lachen, joh. Echt, die gozer was net zo gek als zijn vader, ook zo'n lolboek. <laughs> ik vond hem altijd wel leuk, die vader van hem, met dat Amerikaanse accent. Ik zou jou het liefste in een douche willen doen. En dan bewaren, heel goed bewaren. Ik zou jou het liefste in een doosje willen doen en dan bewaren, heel goed bewaren. Ja, dat kennen jullie misschien nog al. Nee. Dus ik kwam toch in '64 naar Nederland. Nou, je had er natuurlijk, uh... Uh, ja. In die tijd die strijd uh, met uh, zwarte mensen. De, de veel uh, discriminatie daar. De apartheid heeft in de Verenigde Staten tot 1965 geduurd. Dat was ook een van de redenen waarom hij naar Nederland kwam. De tolerante, toen nog tolerante Nederland. Oh, John Jones heet hij volgens ons. Oké, okay. John Jones. Ja, hij is ook een leuke eventje. Oh, oh, oh. Ja, die was echt gek hoor, met uh, Samsung ja, lachen. Joh. Ik vind het jammer, ik zie hem niet meer op televisie tegenwoordig. Maar ik zat, gra kijk, graag, hij ja, was de zoon, inderdaad, van, uh, van Donald Jones. Inderdaad. En van, uh, uh, dingen, hoe heet ze? Ben ik even kwijt weer? Uh, Adèle Bloemendaal. Nou, ja, <laughs> ja leuke gauw zo is dat. Net als zijn vader. Nee, je hoort niks meer van John Jones helaas. Mm -hmm. Ik vond hem altijd wel lachen. <laughs> Zo gek als het, joh. heerlijk. Ik hou wel van die gekkigheid, weet je wel. Dus uh, ja. Uh, ja, en zeker als ze dat goed kan brengen. Ik heb mijn andere Duin, die heeft ook zo'n kop mee, hè. jan heeft van Duin ook. Hij hoeft maar even een scheve bek te trekken, iedereen. legt blauw als ik het doe. Zeggen mensen, nou ja, ze voor een heb, slaat dat nou even op. En als André van Duinen doet, moet iedereen lachen. Ja, ja, dat is een voordeel Als je een komische hoofd hebt, hè? Of iets op een. Ja, kijk, dat is hem op de foto. Juist ja. Oh, hij is in 63 al geworden. Dus... Dat was hij uh, dus nog vroeger in Nederland. Zij van 63 is. Oh, dat is hij ook al uh, 60 jaar oud. 29 september 63 geboren. Nee, zegt de juiste zoon en ook uh, acteur van zanger Donald Jones en cabaretière actrice zandres Adèle Bloemendaal. ja, dat klopt ja, geinige gozer pensioenhommelus ja, ik zou je het liefste in een doosje willen doen en dan bewaren heel goed bewaren ja, la. la. la, la. in een doosje willen doen en dan bewaren waar je bent. Je mag nooit meer weg, weet je. Ja, maar ik moet straks al weg. Ja, ik, ik laat je niet weg. Ik ga je vast. <laughs> en verstop je me dan? Ja. In een doosje. In dit doosje. Ik zou je liefste in een doosje willen doen. Je bewaren Heel goed Bavari. dan laat ik jou zekere. Or under half a million. Telkin, solid, gavingsher's head, dexel, open doing. And then strike it, give so such as long shuh harin. Dan lick you in the water. And niemand can have that. He indeed, you can stale it. You've ik zal je liefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Telkens even kijken. Hmm. Maar mag ik er dan dan even uit elke dag? Eén uurtje dat mag, ja, één uurtje dat mag. En mag ik dan ook naar het Vondelpark even? Alleen om de eentjes wat eten te geven? Maar als ik dan wegloop, ja, dan ben je me kwijt. Nee, hey, ik vind jou altijd. Ja, ik vind jou altijd. Ik zou je het liefst hebben. in een doosje willen doen. Je bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren, voor onder half een miljoen. Telkens zal ik even Het deksel open doen. En dan strijk ik so je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kent erbij Geen dief die je kan stelen. Je bent helemaal van mij. Ik. Zal je het in een doosje willen doen? En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Telkens even kijken en een zoen. Oh, schat toch? Leuk man, dat vind ik echt heel leuk. De tekst van het lied is geschreven door Andy M.G. Schmid. En de muziek door Cor Lemaire, volgens Emilio. Ja, schitterend. <laughs> maar ik heb dat liedje wel eens meer op televisie gezien. En eh, ja, zo'n oud liedje. Hè? Dus ik denk dat hij toch eerder dan 63... Eh, ja, als hij zo nog in 63 is geboren... Ik denk dat hij dan eh, wel eerder... Eh, en Nederland is gekomen, maar ja, ik vind het een, een geinig liedje. Het, heet, het is, heeft iets liefelijks hè. Dus ja, ik vind het een mooie tekst ook. Dus uh, ja, jongens en meisjes. Dit is een leuk, inderdaad een leuk liedje, Els. Ja, schattig. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Ja, ja. Even een slokje van mijn bier nemen. Hmm. Heel mooi, zeg Ja, zeker. Ja, la la di la la la ja even la la la la la la toch ik even mijn microfoon la la la la een la la la la la ik la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la en, uh, en er stond buiten wel een asbak. Zo'n hele grote, weet je Zo'n bedrijfsasbak. Uh, Zo'n buitenasbak. En dus ik vroeg nog netjes: mag ik roken Ja, ja niet binnen, maar wel buiten. Overal buiten? Ja, overal. Dus uh, ik was al opgelucht. Ik denk: oh, als ik hier ook al niet mag roken. Dan heb je zoveel plekken waar je niet meer mag roken. Maar zo, oh, ik heb zoveel ook gerookt. Ik ga gerust gewoon zolang ik het maar niet binnen doe. Dus ik heb uh, veel minder. Ik had met een pakje check. Normaal doe ik er een dag mee. Ik deed er uh, tweeënhalve dag mee zeg. Eén pakje check. Dus ik heb maar twee pakjes. Nog gewoon eens twee pakjes op. Want ik heb uh, zaterdag een pakje gekocht. Uh, even kijken. Die was woensdag pas op. En dat andere pakje die, die ik heb aangebroken... Ja, daar ben ik vandaag mee begonnen. Dus, uh, daar heb ik iets, iets, iets meer gerookt dan wel. De tweede helft. Maar normaal is het een dag op en na 2,5 dag, uit. En ik zo, ik denk ik, kan het dus wel. Ja, ik ga niet elke keer naar buiten om te roken, weet je. En soms ben je zo afgeleid, of vergeet je gewoon te roken. En, eh, uh, ja, dat vind ik ergens wel fijn. Want het is niet alleen goed voor mijn portemonnee, maar ook voor mijn gezondheid. Als ik het zo kan afbouwen. En er was er niet één die rookte, hè? Ik was de enige roker daar. Oh, ook niet uh, ex-rokers dan. En uh, ik was de enige die rookte. En ik dacht, oh, Jezus, ik denk, als dat nou maar goed gaat. Maar ik mocht roken daar, dus. Gelukkig. Ik zie, oh, we hebben nog vier minuten. Nou, een aansteker te zoeken. Oei. O jee. Kijk, heb hem hier? Pas voor we door. O ja, toch. Ik heb hem met mijn kontzak zitten. Mm -hmm. ja, een doosje. Ja, alweer. Oh, oké. Okay. Dat is dat. Een uh... doosje. Oh, dat is het hoesje, zeker. Oké. Okay. Nee, die gaan we niet. Ons ben ik met zet kwijt is wel, kom maar even. Dat is de hoes van de. Van de. Van het singeltje. Oh, leuk. Oh, posting image. Oh, die moet ik eens onthouden, die website. Zal ik is het anders, een CD kopen ja. Of een LP op CD dij Dan kan ik je hoesjes printen van het singeltje, ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel leuk. hele hoesje. Luikt me meer een LP eigenlijk. Donald Dinky Jones zingt liedjes uit Pension Hommelus. Dat is een LP. Nee, nou, nee, singeltje met vier liedjes van Philips. Oké. Okay. 30 gram ongezouste sirk doe ik min of meer een week mee. Maar ik rook ook geen tabak zonder wiet erbij. Ja, oké. Okay. Ja, puur vind ik het niks hoor, wiet. Ik heb het ook wel eens uh, zonder gedaan, maar uh, dan hoest ik helemaal mijn long uit mijn lijf. Dan nog Jones in liedjes uit Pension Hommelus. auf of Deslogs kunnen zich die aanzien. ...waar in 1959. Vini Livon zingt liedjes uit Pension met gewerkt had recensionen en titelisten lezen en op de marktplatz nach der veröffentlating zoeken. Zoeken, zoeken. Ik denk dat Denki zijn naam in dat TV-programma was. Dat zou kunnen. Denkie, ja, Pension Hommelus. Ja, dat is een, een, een, een, een, een EP'tje, dat is een singeltje met meer dan twee liedjes. Elke kant twee of meer. En dan heb je ook nog een mini LP, dat zijn meestal uh, tien inch platen. Dus geen zeven of twaalf inch, maar tien inch. En er zitten dan drie liedjes per kant, dat noemen ze een mini LP. En Danny Vera heeft er nu vijf van gemaakt. Ik heb ze alle vijf, of vinyl. De rest van Denny Vera heb ik gewoon op cd. Ik heb niet alles van Denny Vera. Maar wel zijn, uh, zijn meest recente albums heb ik een stuk of drie van, geloof ik. En dan die vijf nieuwe uh, Mini LP's. Ik geloof dat hij weer een nieuwe cd had, of zo. Dacht ik. Dat gaat wel. Ik weet even niet meer hoe die heet. Hij had een nieuwe cd uitgebracht, hè. Maar ik weet niet meer hoe die heet, dus nou ja, goed toch wel goed wezen. Klopt, Els, pure wiet kan je beter vaporiseren dan roken. Met pure wiet roken krijg je maar weinig binnen dan de werkzame stof is. Met tabak is efficiënter. Droge kruidenverdampen is het meest efficiënt. Oké, okay. ja, dan krijg je natuurlijk die werkzame stoffen beter binnen. En als je dat met rook doet, met verbranden... Ik krijg ook uh, minder, uh, meer schadelijke stoffen binnen. Maar zie dat het 11 uur is, ik ga afscheid voor jullie nemen. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. En uh, allemaal bedankt. Doei doei. En uh, tot volgende week. Bye bye.